12 uur. Dit is Jeroen Tjepkoma met het NOS Journaal. Een man uit Noorwegen is in Rusland wegens spionage veroordeeld tot 14 jaar werkkamp. De 63-jarige gepensioneerde grenswacht zou inlichting hebben verzameld over Russische kernonderzeers. De Noor werd eind 2017 opgepakt. Hij heeft toegegeven dat hij in Rusland was als koerier voor de Noorse inlichtingendienst, maar ontkent dat hij heeft gespioneerd.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 Voetbaltrainer Fred Rutten is opgestapt bij Anderlecht. Hij vertrekt vanwege de slechte resultaten van de laatste weken. De Brusselse club draait een historisch slecht seizoen... en dreigt voor het eerst in 56 jaar Europees voetbal mis te lopen. In de play-offs werden drie wedstrijden verloren. Een vierde duel werd bij een 2-0 achterstand gestaakt... nadat boze supporters van Anderlecht vuurwerk... en rookbommen op het veld hadden gegooid. Fred Rutte was pas ruim drie maanden in dienst van de Belgische club.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 En het ongeluk op de A10 de Ring Zuid van Amsterdam veroorzaakt nog steeds 50 minuten vertraging. Het staat helemaal vast tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang en daarom zijn er nog twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik ben van verdriet Pijdor Ik ben verliefd Pijdor Pijdor Pijdor Pijdor Pijdor Zandvoort Zandvoort Eerst lekker uitwaaien En dan een ontdekkingstocht door het mooie dorp in de duin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 That Mr. Chemistry with I'm with you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 I would be nothing without you holding me up. a savage okay. That's what I get, yeah. Um Never the same. I guess I kind of like the way you help me escape No, the day bleeds Insane Red wine Shaping a smile That I just can't ignore Want you to see What you do to me Just save a little time Betting on you Nothing to lose Going all in tonight When you Gotta go All I know Don't mind can't stop the rhythm of my body moving Just like a gnome, and tell me you see it too. It's in the water, it's just getting hotter. What are we gonna do? And you gotta go. All I know is that you wanna say no more. But I want you so. Spinning around and around. When you give me a start, you turn me on. When you talk, and I hope it all mind Can't stop the rhythm of my body moving closer to you. Gotta go Blue sky, why, please Blue. tell us why you have met me van De Lente.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 Ik hou je nog een poosje vast, man, dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. En dus, dus waarschijnlijk het is, het is het morgen weer hetzelfde hey, De tekst hoort op hetzelfde neer en dezelfde beat. Een stort van gouden op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar de dus moet niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het nietje snikken. Dus snikken. Het duurt te lang.